Lot Lewin met Ten OS Journaal. De politie heeft twee verdachten opgepakt... na de vondst van een dode en een zwaargewonde man... bij een boerderij in Milhezen. De dode man lag in het zwembad. De zwaargewonde lag aan de kant van de boerderij. De slachtoffers waren op bezoek bij de boerderij. De twee verdachten zijn een man van 28... en een vrouw van 32 uit Helmond. Ook zij waren gasten. De lichamen werden vanmorgen ontdekt door de zoon van de bewoner. Wat zich precies heeft afgespeeld daar, is niet duidelijk.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 Uh, de Wild Moon Opus 25 nummer 1 S566A. Uh, Robert Schumann dus, zei ik al, en het stuk is bewerkt voor piano door uh, Frans List. Het wordt uitgevoerd door Sophie Pacini en die speelt piano.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 Giacchino uh, Rossini om precies te zijn En het wordt uitgevoerd Door Enrico Dindo Die speelt uh, cello En Alessandro Mar Marangoni die speelt Piano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 Dan zijn we dan wederom gekomen aan het einde van deze mooie CFM Klassiek. Met zeer gevarieerde uh, muziek daarin. En daar blijven we wel even mee doorgaan voorlopig. Goed, uh, ik hoop dat u een beetje genoten heeft van de uitgang. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...